Details van de nieuwe strafmaatregelen zijn niet bekendgemaakt. Ook de Britse premier Johnson kondigde nieuwe sancties aan tegen het Kremlin. Er zullen ook vanavond geen treinen meer rijden van NS. De spoorwegen maken bekend dat de dienstregeling pas morgenochtend weer wordt opgestart. Al sinds het middaguur is er geen treinverkeer als gevolg van een technische storing. En er zijn ook geen bussen ingezet. Eerder werd bekend dat de treinen tot zeker vijf uur vanmiddag niet zouden rijden. Dat werd later acht uur. En nu is de bedoeling dat het treinverkeer morgenochtend pas bij de start van de dienstregeling weer wordt opgestart. En de Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen is gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Annemiek van Vleuten werd tweede en Chantal van de Broek blaak derde. De beslissing viel in de 100, van de 158 kilometer lange koers. Viel op de e en de laatste helling. Vanmiddag won Mathieu van der Poel de ronde van Vlaanderen voor mannen. Het weer vanavond 0 tot 3 graden en vannacht later hogere temperatuur. Morgen bewolkt, veel regen, veel wind en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate.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 voor Radio Radioshow 1484. Mijn naam is Ben of en ik heb weer een speciale uitzending. Omdat ik een gast heb, Paul Vens, met wie ik de komende twee uur ga praten... over zijn werk, over van alles en nog wat. Dat gaan we straks uitgebreid uh, introduceren. En natuurlijk gaan we ook luisteren naar de muziek van Paul. Met het lied Stromend Water van hem... begonnen we deze uitzending. Nu gaan we luisteren naar een korte instrumentale track genaamd November Light van het album Open. Auteur, schilder, componist, docent, ontspanning, troubadour of sing en songwriter. Paul, welkom in de Piesel Radio Show. Um, klopt het allemaal wat ik zeg? Goeiedag Benno. Ja, dat klopt allemaal en uh, het wisselt elkaar af. Oké. Okay. Het schilderen is, uh, kan ik niet tegelijk met uh, docent, uh, ontspanning. Nee, dat snap ik. Maar is, is het, doe je bijvoorbeeld, ik, ik noem maar iets heel uh, uh, populairs: uh, time management. Van ik schilder één uur in de, in de, per dag en dan ga ik een uur schrijven en dan moet ik gauw naar school om daar een les te geven. Nee, uh, het is vrijheid, het is uh, wijsheid. Ik bedoel, uh, er zijn cursussen, uh, ontspanningscursussen zeg maar, die worden gegeven op locatie. En mensen kunnen, dat, kunnen uh, dat boeken voor één keer, voor vijf keer of maakt mij niet uit hoe vaak of per maand. of uh... ja. En dat, dat zijn afgesproken tijden, dat is meestal een uur. Maar ik dacht dat, dat een on, een docent ontspanning dat je dat echt bij een instituut gaf. Ja, dat is het ook. Maar ook niet alleen in, in het instituut, maar ook op andere plekken en ook op andere instituten. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Dus, uh, maar... Um... Ja, het is heel veel. Auteur, schilder, componist. Maar troubadour of zing- en songwriter? Daar zat ik nog een <laughs> beetje over na te denken. Uh, vrienden in Frankrijk noemen me af en toe troubadour d'amour. Ja. Nou, dat vind ik fantastisch. Gewoon. Ja, dat is mooi. Daar ja? smelt ik bij. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en, maar verder in Nederland zeg je zing- en songwriter? Ja, nou ja, dat meestal zijn het andere mensen die uh, een naam geven. Maar soms moet je ergens iets invullen bij. Bij, bij, uh, als je ja, iets aanvraagt of zo uh, in de muziek, dan vraag je: ja, wat, wat doe je dan? Bij oh, ja. dan uh, ja, ja. volkmuzikant of uh, singer-songwriter? En dan zet ik dat erin. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dan moet je, je misschien wel tegen je zin in jezelf een stempel geven. <laughs> <laughs> nee, dat is niet zo erg. Nee. Oh nee, oké. Okay. <laughs> er was vroeger uh, bij de uitgeverij. Uh, die zei je dan, ja, we moeten wel, jouw muziek moeten we wel een naam kunnen geven. Want anders, anders weet de winkelier niet in welk bakje dat hij op en zetten. Ik zei, nou ja, dan uh, ja. hebben we het New Age muziek genoemd. Maar dat, was, ja, dat waren drie, uh, drie cd's achter elkaar in, voor ja. dezelfde uitgeverij. Ja, ja, ja. Ja, daarmee ga je eigenlijk terug in de tijd. En om heel precies te zijn, 1992 heb jij uh, een platencontract, zo heette dat nog, ja. hè, bij Oriana Music. En ja. Oriana Music, het enige Nederlandse New Age muzieklabel wat we ooit gehad hebben. Het bestaat overigens nog steeds, het ja. is gevestigd in de Haarlem. Begon in Eindhoven, dus eigenlijk uh, jouw provincie. Ja. En uh, toen naar Heemstede verhuisd. Uh, daar heb ik ze toen leren kennen en uiteindelijk in... Ja, nu hebben ze een slapend bestaan. Uh, je, er is nog wel een website enzovoort. Je kan er nog wel bestellen. Maar goed, dat terzijde. Um, maar Paul, even nog verder terug in het verleden. Um, van alles, hè, dat schrijven, muziek maken, uh, schilderen. Wat was daar eigenlijk het eerste van? Um, ik vermoed dat ik uh, op een dag uh, thuis, in de, bij mijn ouders thuis... In de tuin zat en er stond een enorm grote plantage met uh, rabarberstruiken En die waren echt, ja, er zaten bladeren bij, die waren zeg maar. Uh, ja, kunnen heel groot een zijn. Een halve meter breed. Ja. En ik, ik zat onder die bladeren te kijken. En onder die bladeren, daar zit, daar zit dan een soort mini-wereldje met hele kleine plantjes en kleine mini-boompjes bijna. En uh, dat was zo'n ontzettend vredig uh, sfeertje. En toen ben ik, uh, ik denk automatisch gaan zoeken naar van hoe kan ik dat nou vertellen aan iemand ofzo? of zo. En ik langzaam, ja, dat wist ik toen niet, maar uh, muziek was dus toch wel het middel om daar iets in die sfeer te doen, zeg maar. Dus als, als, uh, als je iets bijzonders beleefde, al was het maar uh, een een fruitboom of zo, waarbij je een goed gevoel had of een speciaal gevoel. Dan was een, een, een, een gitaar. En mijn eerste gitaar, eerlijk gezegd, was er eentje van karton. Oh. Met elastiekjes erop. <laughs> dat <laughs> wordt leuk. Ja. Ja, ja. En uh, dank aan mijn oudste broer, later kreeg ik een, uh, een echte gitaar. Een akoestische, een beetje krom. Maar uh, het was, ik kon ermee spelen, zeg maar. Ja. Ik denk dat da daar ergens begonnen is om... Uh, uh, uh, sferen zeg maar uh, weer te geven via muziek en muziek was, is dan het instrument zeg maar ja. om dat te doen Prince. En het was goed te horen, en deze prachtige vrouwenstem erbij. We gaan terug naar het gesprek wat ik met Paul had en nog even een vraag over zijn jeugd. Maar je was wel een gevoelig kind dan ook. Blijkbaar ja. Dat je daar oog voor had en daar ook gevoelens bij had. Ja, de, de, de desillusie die, die, die was, denk, denk ik, rond de puberteit. Dat je dat alles nog eens ver, op verhevigde wijze beleefde. En ook wilde delen met de lui in de buurt. En dat je daar steeds maar kous op de kop kreeg, ja, ja, maar. Ja. Denk, uh, ja, hoe zit dat nou? En dat is dan wel teleurstellend. En, en puberteit is sowieso al uh, gedoe. Verwarrend. Ja. Hoorbode. Gelukkig vond ik een goed boek. En dat was, uh, ben ik mijn leven lang trouw gebleven aan boeken van Herman Hesse. En uh, de Herman Hesse die was, dat was een ster in het beschrijven van de natuur om zich heen. En nog steeds uh, lees ik daar af en toe uit. En die man kan veertien bladzijden volschrijven over een boom. Zo. Nou ja, weet je dat was voor mij echt, uh, dat was echt voedend. zeg. Maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus een, een van jouw grote inspiratiebronnen. Ja, zeker. Ik denk toen ik een jaar of 17, 18 was, toen uh, vond ik een van die eerste boeken. En later, ik denk ja, ik, ja, ik heb ze nog steeds uh, allemaal. En af en toe wordt er ook nog iets gevonden, opnieuw uitgegeven. of zo. Oké, okay. ja, heb je dat uh, zeg maar die uh, liefde voor natuur uh, ook meegekregen vanuit huis? Ja, wij, uh, ik denk dat ik een tamelijk uh, zorgeloze uh, jeugd had op het platteland. En, in Brabant? Uh, nee, nee, in, uh, in, de Betuwe, in, uh, in de Betuwe. In de Betuwe. Oké. Okay. Oh ja. ja. Daar zie je natuurlijk de, de jaarseizoenen ja. nog veel sterker, denk ik, vanwege de bloesem, dat, is, dat knalt ja. eruit. Ja, maar ook, uh, ik herinner me dat ik uh, in de winter uh, liep ik achter het veld in, de weilanden in, en er was, waren wat bomen en wat beekjes en, en ja, veel weilanden. En er was, lag een halve meter sneeuw, ik uh, 1962 of zoiets. En in, in mijn upje dan, in, in de mist en in de sneeuw, ja, ja. in, in zo'n weiland gaan staan. Dat is gewoon zo vervreemdend, maar ook bijna ja dat ze zo'n sferisch gebeuren. Dat, ja. dat is moeilijk te beschrijven. Ja. Maar je moet het beleefd hebben, dan, dan ken je het, zeg maar. Ja, ja nou, ik kan, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Ja. En uh, ik, kan me, ik zou het bijna ook willen omschrijven als, uh, zeg maar, een, een spiritueel moment voor ja, jezelf. Ja, dat is, dat is echt heel indrukwekkend, maar ook... Uh, als aardling, zeg maar... al die fruitbomen in de Betuwe... dat was natuurlijk ook zeer verlokkelijk. Ja. En we, ik wist precies waar de golden liches stonden. <lacht> en, de, en, en de yellows. En uh, grote Rouane. Dat zijn, dat zijn witte pruimen. Ja, Die zie je bijna nooit meer. Maar dat, die waren zo groot en zo heerlijk. Ja. Ja. En dan ruzie met de boer natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Dus ja. je hebt een heerlijke jeugd gehad in de Betuwe. En, um, en hoe is dat verder... zeg maar... Um, ontwikkeld van, vanuit je puberteit, um, Ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk uh, of schrijver of muzikant, of allemaal. Um, ja. en, en, en wordt het je beroep, of niet? Ja. Um, of je... Van huis uit hadden ze eigenlijk zo'n idee van, ja, als je kunstenaar wil worden, dat is eigenlijk tekenen voor armoede. Ja, ja. Uh, mijn ouders hadden natuurlijk de oorlog meegemaakt. En, en kunstenaars in die tijd was, ja... Hè, we kennen allemaal het, het verhaal van Van Gogh en Tijdgenoten die, uh, ja, die gingen over stuivers uh, ja. lenen, krijgen, nooit iets verkocht. En, ja. en daar hadden ze natuurlijk geen zin in. Die mensen dachten van ja, als je armoede hebt, heb je gewoon mislukt eigenlijk alles. En, uh, dus ik, vond, ik was daar ook zelf uh, vertwijfeld over. Ik, ik, ik kon in ieder geval niet op mijn zestiende kiezen van ik ga naar de kunstacademie. Dat, dat trok ik gewoon niet. Okay. Nee, daar was ik er onzeker over. ...maar wel in een bandje inmiddels... ...en, en, en hard... ...een uh, ja, coverband met, met Stones... ...en uh, Cliton's Glywater Revival... ...en dat soort dingen... Ja, ja, ja, ja, ja. ...dat was wel, dat wel bij het begin... ...maar als ik thuis was, dan maakte ik toch wel hele rustige... ...poëtische dingen... Zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ...dus die beide kanten die waren er toen al... ...en het duurde tot mijn 22e... ...en op mijn 22e had ik zoiets van... ...nou is het afgelopen met al het getwijfel... ...van de kunstacademie... ...daar kwam ik dan weer niet binnen hoor je ook vaak, hè? Ja. Dat maar niet. Ja. Ja. Maar dan zat ik inmiddels wel in twee of drie bandjes... en mijn eerste LP die was al, ik denk toch, op mijn 23e, 24e ja. klaar. Dus, en en ja. dat was toen natuurlijk naamsbekendheid opbouwen. Dat, dat is natuurlijk erg belangrijk hè, in de artiestenwereld. Ja, maar ja, het belangrijkste voor, voor mij was het creëren eigenlijk... van, van nul, van niks, zeg maar naar iets vormgeven en het hele proces, en dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Er ja, ja. is nooit echt een zakenman uit mij gegroeid, nee. <laughs> in die zin. nee met Day. We gaan terug naar het interview wat ik met Paul had in maart van dit jaar. We praten verder over het proces van liedjes maken. Het is dus inderdaad het creëren van een proces, maar niet zozeer van duizend keren hetzelfde liedje zingen. Nee, dat hebben we uh, met de mensen waar ik mee werk, met de muzikanten, hebben we dat gewoon ook afgesproken en ook ontdekt. Dat dat niet de weg is, zeg maar. Nee. Dus je hebt natuurlijk wel bij een liedje als Butterfly in the Night, heb je wel een schema... Maar uh, hoe, hoe dat we met, spelen met het schema, dat is juist op de vrijheid. En, uh, welke toonhoogte en waar je de accenten legt, ja dat is, dat, dat is niet honderd uh, op honderd kopiëren of zo. Nee. nee. dan kan je dan moet, moet je maar gewoon een plaatje opzetten en <laughs> op repeat zetten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, um, even nog terug naar dat uh, plaatcontract wat je met Oriade destijds had. Ja. Uh, um, wat, uh, wat werd er eigenlijk van je uitgebracht? Uh, zijn, zijn er nog albums die nog, nog steeds verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Uh, het, het was eigenlijk hartstikke leuk. Ik was, uh, uh, in de Beethoven was ik eigenlijk uh, ja, uitgekeken. De band was ook veel te groot in die tijd. Waar, soms met acht, negen man. Zo, ja. En uh, ja, dat wil niet zeggen dat het dan ook acht, negen keer zo goed is. Dat het steeds beter <lacht> wordt. Zo. Ja. Dat merkte ik dus ook. ja ja En toen... Uh, de laatste LP die heette Moonsongs en die was voor een uh, um, uitgeverij gemaakt in uh, Bennekom. Volkachtige uh, uitgeverij. En dat was eigenlijk meteen mijn faillissement, want op dat moment verscheen het fenomeen CD en er was niemand meer die nog een LP uh, wilde. Ja, ja. Dus ik zat met uh, honderden LP's die uh, ik dacht: ja, dat, dat is niks, weet je wel, mm. <laughs> dat gaat gewoon niet. En een tijdje niks en toen heb ik. Ja, ...in mijn uppie veel muziek zitten te maken... ...en dat uitgegeven op een cassettebandje. Dat komt toen ook nog. En toen uh, zei een vriend van uh, Kees... ...die zei van... ...Paul, jij maakt, weet je wat, jij maakt eigenlijk New Age muziek. Ik zeg, ik weet er niks van. Maar als je het zegt, dan geloof ik het. Uh, ik kende die naam ook niet. En toen heb ik dat uh, cassettebandje opgestuurd... ...naar uh, Oriade... Uh, ...zonder eigenlijk iets te verwachten... En twee weken later stond uh, de uitgever stond op de stoep. Okay. En uh, die zei van, ja, we willen graag uh, iets van jou uitgeven. En ik was perplex ik zei, Ja, welk nummer dan uh, bedoel je dan? <laughs> uh, nee, niet één nummer, gewoon een hele, hele ja, CD dat, vol. Ja, muziekwereld uh, kenmerkt zich eigenlijk door uh, hele albums. Hoewel ja. tegenwoordig ik ook wel de nodige singles uh, toegestuurd ja. krijg. Maar daar begin ik niet aan, want nee. dat is, nee. <laughs> het is geen doen. Nee. Het is, Lieve heel dus, dus heb ik, ik vond het ontzettend spannend om een contract te tekenen. en dus andere mensen. Uh, beslissingen te laten nemen over wat er met jouw muziek gaat gebeuren. Ja, dan. Ja. En, uh, ja, is dat niet eng eigenlijk? Ja, dat, dat, dat is hartstikke spannend. Ik vond ja. het ook eng. Ja. En dan heb ik eigenlijk weinig. of heb ik minder zeggenschap over ja. mijn eigen muziek dan, uh, dan ooit. Maar het is wel goed afgelopen. Ja, ik vond het wel spannend. En. Uh, ze hebben het ook heel erg goed gedaan. En de communicatie was ook goed. Want er was stond bijvoorbeeld in het contract ook een regel... van dat je dan altijd mee moet, mee moet werken aan promotie. Oh ja. en dingen en zo. Ik dacht, oh dat lijkt me wel eng. Dat moet ik eigenlijk helemaal niet hebben. En toen heb ik die... Ik zeg, mag ik die regels doorstrepen? En ze ja, dat kan. Dat is niet zo moeilijk. verder <laughs> <laughs> Ze de regels doorgestreven. Het contract ondertekend en teruggestuurd. En uh, ja, dat is ook... Uh, dat was ook geen probleem. Uh, het volgende was dat er, dat er een vraag kwam van hun: zou je misschien uh, waterman, sterrenbeeld waterman muziek willen maken? En toen dacht ik: nou ja, dat is, dat is misschien uh, een goed idee. En toen ben ik al mijn vrienden gaan bestuderen die waterman waren. Okay. En dacht ik was wat zijn daar eigenlijk voor lui dan? <laughs> <Ja>. <laughs> en dan vind je, uh, ja, dat is niet vreemd genoeg, maar je vindt wel overeenkomsten. Ja, ja. Dat, uh, Watermannen over het algemeen heel prettig vinden als je een beetje een kader aanbiedt, zeg maar. Mm. Wel eens, lopen is overstroomd alles. En dan. Ja, ja, ja. Wat voor sterbeeld ben je zelf? Stier. Stier. Oké. Okay. Ja, het zegt mij niks hoor. Het is, uh... Stieren zijn ja. over het algemeen wel doelgericht. Uh, Oké. Okay. Ja. En als er iets in de weg staat, ja, dan vinden ze lastig. Ja, dat snap ik. Ja, ja, ja, dan, ja, dat, uh, dat weten we van stieren. Okay. Ja. dat gaan ze er dwars doorheen. Hè. Ja, inderdaad. Maar het is ook, ik vind het ook wel prettig om uh, zeg maar grenzen te voelen ergens. Dat is ook niet altijd negatief. Nee. Dat je met je weet van: oké, okay, daar houdt het open. Nou, zo, tot zover en dan is het genoeg. de gouden zonlicht van Paul Fans en Friends. website van paul is Hier vind je veel informatie terug. We praten nog even door over Oriade Music. Het enige Nederlandse New Age muzieklabel. Jarenlang kreeg ik albums van hen. En nog steeds wordt het gebruikt in deze peaceful radio show. Je bent ook uh, toen via Oriade... Um internationaal doorgebroken. Heb ik dat ja. goed begrepen? Ja, Orian was, uh, dat, dat was vond ik hartstikke leuk. Maar die gingen dus echt met een platenkoffertje... en uh, een kistje cd's achter in de auto. Die reed tot aan Moskou. Zo. Ja. Mm. En kan u ook niet meer. Nee, <laughs> dat zou ik maar niet doen. Nee. Maar dus, dus daar werden uh, cd's verkocht in Moldavië. En toen hebben ze nog een contract getekend met de Canadezen. Dus die, werd, dat, die, die eerste Promise cd die werd een licentie uitgegeven in uh, Canada, dat weet ik nog wel, oh, ja. Ja, ja, ja, ja. En betekende ja. dat ook... Ja, je zingt eigenlijk altijd in het Engels, hè? Dus dat, ja. dat is wel fijn voor ze, natuurlijk. Dan... Ja, dat, is, uh, dat zit natuurlijk <laughs> altijd een soort Nederlands uh, betuws dialect. Ja, <laughs> dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niks uit. Hè? Dat is uh, ook geen probleem. Nee, nee, ja, precies. Dus, uh, dat is uh, heel plezierig, eigenlijk. Ja, ja. maar hoe lang heeft dat geduurd dan, uh, dat, dat contract, dat con in contact met uh, Oriade... Uh, nou, toch een lange tijd, want uh, er waren dus twee cd's achter elkaar, dus Promise en Aquarius. En toen had ik zelf het idee, uh, mijn vader was overleden, al uh, in 1982, 1983. En een jaar of zeven, acht later had ik het idee van, ik wil daar eigenlijk iets mee doen. Met dat, uh... En toen heb ik een voorstel gedaan aan Oriade, van ik wil iets maken over vader en zoon. Okay. En toen heb ik... Uh, ja, zeg maar highlights uit mijn eigen verleden. Een beetje bekeken van. Uh, weet je nog dat je achter op de fiets zat bij je vader, of uh, dat, je, dat je achtertuin te klein werd? Hm. Dat je verder de wereld in wou, of dat je op kamers ging, dat je afscheid ging nemen. Al die dingen die heb ik, zeg maar, bemusiceerd. En dat was. Uh, uh, uh, dat werd een uh, cd en die heette dan Son to the Father. Het was niet vader en son, het was Son to the Father. Ja, dus ja. Dat, je, dat de zoon vertelt over uh, aan zijn vader van nou, dit, dit, uh, dit is er gebeurd. Er uh, zijn belangrijke dingen geweest in mijn... Uh... En toen werd die cd die werd uit, uitgegeven. En toen zei uh, Frank, uh, ook een van de directeuren van uh, Oriade... Nou, uh, zei, we merken dat het uh, moeilijk is om... Uh, deze cd verkocht te krijgen, je bent waarschijnlijk tien jaar te vroeg. Okay, ja. Omdat die communicaties tussen vaders en zonen uh, over het algemeen best wel moeilijk lag. En daar heb ik ook mensen op geïnterviewd, vrienden, van hoe is jouw relatie met jouw vader? En dat viel eigenlijk hartstikke tegen. Heel hmm. veel lui die, zijn, die waren blijven steken zeg maar, in de puberteit van dat, dat ze van alles wilden, allerlei grenzen doorbreken en dat die vader zei van nou is het afgelopen. En dat dat, dat conflictachtige, zeg maar, dat hebben heel veel mannen, hebben dat bij ja, ja. zich gehouden zonder dat het, dat het zich heeft opgelost of tot wederzijds begrip is gekomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Herkenbaar hoor. Ja, natuurlijk. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, precies. Maar ik had natuurlijk ja, ik had een andere visie, want ik was zelf vader van een zoon inmiddels en mijn eigen vader was overleden. Dus dan, hmm. dan li ligt het ja. sowieso weer anders. Allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En. Uh. En hoe ging dat bij je eigen zoon eigenlijk? Uh, moest je natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk ook uh, grenzen aangeven. En, uh, ja. Maar dat conflict is dan wel opgelost? Um, Jawel, het loopt goed hoor. Ik uh, heb ook een werkstuk gemaakt een keer over uh, vader en zoon. En um, ik, ja, het grappige is, als je zelf een flinke puberteit gehad hebt, zoals ik dat heb gehad, hmm. ja. en jouw zoon die, die vliegt af en toe uit de bocht, zeg maar, in die puberteit. Dan, dan herken je dat allemaal. Dat is gewoon niet zo'n punt eigenlijk. Nee. En dat had, dat had ik dus met mijn vader ook. Nou, regelmatig dat de politie op de, op de stoep stond. Zo, en die, die Paul. Ja, dan zei die Meneer Fens, uh, we hebben waarschijnlijk wel zeker uw zoon gezien. <laughs> <laughs> en mijn vader die ging nog heel rustig mee om. En die zei, ja inderdaad, dat is mogelijk. Want uh, ja, hij was vanmiddag niet thuis of gisteren niet thuis. En ik hoorde er eigenlijk nooit veel over. van. Mm. Die vond het eigenlijk wel... Uh, ja, eh, enigszins normaal dat zulke jongens kattenkwart uithalen. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar we hadden maar, geen uh, taakstraffen. Dat was toen niet. Nee, nee, nee. Pak slagen, <laughs> Ja, ja. <laughs> Heel af en toe dan, ja. Ja, ja, ja. ja. God, ja. Fantastisch. Mm. Uh, Paul, um, nou, dat was dus... Uh, maar, maar nog even terug naar die Oriane. Ja, ik, ik krijg er niet over uitgesproken. Dat, ik, okay. ik vind het zo leuk dat je bij Oriane Music uh, hebt gezeten. Want... Ja, maar dat is nog steeds zo, want we hebben goed oh. contact. Ja. Oh, is dat zo? Okay. Ja, alleen uh, hun zeggen... Ja, het is gewoon heel moeilijk om uh, een echte fysieke cd uit te geven. Ja. Omdat het, die verkoop is gewoon... Ja, van, maar zelfs van, digitaal niet. Nee, van 100 naar, naar 5% teruggelopen. Ja, ja. Maar ik geloof dat bijna al mijn... Uh, uh, ...independent projecten... ...die zijn, oh, zitten ook bij Oriade. Ja, ja, ja. ja. ja. Oh, dus je zit er nog steeds bij? Ja. Anno 2022. Dat hebben we het alleen omgedraaid. Vroeger uh, toen werkte, maakte ik deze maar, die door hun uh, geproduceerd werden. En later heb ik gevraagd... Van, willen jullie dat wat ik nu als independent maak... Dat, kan je dat in een catalogus zetten. Ja, dat is geen probleem. Hm. Dat is goed. Paul, ja. we gaan even de, het gesprek onderbreken, uh, want ik hoor een brandalarm, dus uh, het is ook, ook wel heel bijzonder. Van Paul Vins en misschien wel met zijn eigen kinderen. Terug naar ons gesprek. Het brandalarm ging af in het gebouw en de opnames moesten worden gestopt. Nou, gelukkig geen brand in <laughs> uh, Huizenwesterduin, maar uh, uh, gewoon testen. Ja, moet ook gebeuren. Eens ja. in de zoveel tijd uh, lopen hier heren rond om alle brandmelders te testen. Terug naar Paul Fens, over zijn muziek. Uh, zijn, uh, die uit werd gebracht bij het Nederlandse label Oriane Music. Uh, Paul, we hadden het net over je album uh, Son to Father. Uh, je, en dat de, eigenlijk Oriane zei van... Uh, ja, beste Paul, uh, je, je muziek is eigenlijk tien jaar te vroeg. Je bent... Uh, maar... Uh, ja, we zijn nu natuurlijk vele jaren verder. Hoe, hoe, hoe kijk je er nu tegenaan? Um, ik was, uh, ja. Ik was, uh, hoe moet ik het zeggen? Op spiritueel level had ik het idee van. Um, wij hebben allemaal zonen en vaders in onszelf leven. En uh, het gaat uiteindelijk om een soort van harmonie. Maar uh, ik had eigenlijk, zeg maar, een soort. Um, universeel licht heb ik in mijn eigen vader gezien, heb ik in mijn eigen zoon gezien. En dat is eigenlijk uh, was eigenlijk de oermotivatie om, om hier mee bezig te gaan. Daar wilde, dat wilde ik iets over vertellen. Of dat dat gelukt is ja voor mij wel. Omdat ik als ik die muziek hoor dat ik nog steeds wel het gevoel heb dat het eigenlijk gaat over harmonie of stukjes van disharmonie. Um en de vormgeving van, van dat album. Je had het over dat een, een hoes wordt, uh, werd yeah. eigenlijk bepaald door derden. Uh, yeah. Maar dat, dat vind jij moeilijk. Hè? Om, uh... Ik had zelf een, een hele mooie foto van, van een, een, een oeroude eik, in Brabant. En daaronder loopt de vader, dat ben ik dan. En daarnaast loopt mijn zoon, Tje. En toen dacht ik van ja, deze foto heeft zo'n mooie, diepe symboliek van de oervader in de vorm van de eik. En de, en, en, en de menselijke vader en ja. dan nog weer een zoon. En, en dat, dat gevoel van uh, harmonie, zeg maar ergens, wat verscholen zit in al die drie verschijningsvormen. Ja, dat is vond ik eigenlijk de essentie van, van het thema van vader en zoon. Ja. Ja. En toen zat er op uh, ja, de, de hoest, dat was eigenlijk een soort, uh, daar zag je wel een vader en een zoontje, maar die hadden zulke dikke wollen truien aan. Ik dacht van, is het nou een reclame voor uh, schapenwollen? <laughs> of voor... Dus ik heb die CD, die heb ik later overnieuw in eigen beheer uitgebracht, met toestemming van Oriade natuurlijk. Ja, dat wil ik zeggen. Niks o, aan de hand. O, nou, oké. Okay. Wat... En promos ook trouwens, ja. Oké. Oh, oké. Okay. Okay. En toen geef je eigenlijk alles uit in eigen beheer ook? Ja, dat, dat kwam dus daarna weer. En dat, dat, dat vond ik ook heel erg fijn om, om te doen, ja, ja. Dat, je, dat je dat proces zeg maar, uh, ja, volledig kunt, uh, kunt besturen, inclusief de kleuren en, en uh, de hoes, ja. en het samenwerken met een, met een uh, illustrator of hoe noem je dat, uh, grafisch vormgeving, vormgever, dat was ook eigenlijk al uh, ja. ontzettend leuk om te doen. Palvins.nl en daar kunnen ja. de mensen alles in terugvinden. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ook je boeken natuurlijk. Hè? Ja. Ik had. Uh, ja, in, in Dus de eerste, het eerste liedje was natuurlijk. Uh, het ging over een meisje wat er in de buurt woonde. En. Uh, ja. Daar, daar schrijf je dan echt super pover kleine regeltjes over als begin. En uh, met allemaal. Uh, ik kon geen noten lezen, dus ik maakte een soort. Uh, tekeningen van hoe dat die melodielijnen liepen. Ja. Als een oh. lijntje naar beneden was, dan ging het omlaag. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Er zijn ook mensen die doen dat met kleuren trouwens tegenwoordig. Oké, okay. ja. oké. Okay. Oh. Dat elke kleur een, een, een soort klankkleur is, maar dan met echt een kleurpotlood. Maar dat deed ik, ik, deed, dat deed ik dus met lijntjes en uh, streepjes en dingetjes. En... eh. Uh, ik denk dat dat een van de eerste dingen was, schrijven, ja, liedjes, een heel klein liedje, vier regeltjes of zes. Ja. De stemmen in het veld van Paul Fens and Friends. Paul is ook een specialist in het bespelen van klankschalen. In het volgende uur gaan we daarover praten. Of als voorproefje gaan we luisteren naar de track Discovering. En tot aan het nieuws. Ik spreek je straks weer. Dag.